Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden is ongerust over de toekomstige steun van de VS aan Oekraïne als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen volgende maand winnen. Ze kunnen dan de meerderheid krijgen in één of beide kamers van het congres. Deze week zei de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, dat hij geen blanco check wil uitschrijven voor Oekraïne als zijn partij de meerderheid krijgt. Biden verwacht dat de Republikeinen de steun dan gaan terugschroeven en zegt dat die zich daar zorgen over maakt. Na de coronacrisis is het aantal Nederlanders dat online aankopen doet iets gedaald, meldt het CBS. In het tweede kwartaal van dit jaar kocht 74% van de Nederlanders iets in een webwinkel. Een jaar eerder, toen er nog veel beperkingen voor winkels golden, was dat 77%. De afname is te zien bij producten als kleding en schoenen, maar ook bij maaltijdbezorgers. Na de coronacrisis is de online verkoop van bioscoop en concertkaartjes juist toegenomen, wat logisch is, omdat die sectoren... Jaar eerder nog niet volledig open waren. In ieder geval zeven van de negen verdachten die maandag zijn aangehouden bij een grote politieactie rondom Eindhoven blijven langer vastzitten, meldt het openbaar ministerie. De komende dag bepaalt de rechtercommissaris of de andere twee ook nog langer blijven vastzitten. De negen mannen zijn 26 tot 74 jaar oud en komen uit Best, Eindhoven en Oorschot. Ze worden verdacht van grootschalige productie van synthetische drugs, drugshandel en witwaspraktijken. Ze kwamen in beeld dankzij onderschepte chatberichten. PSV heeft in de groepsfase in de Europa League verloren van Arsenal. In Londen werd het 1-0. PSV staat nog wel tweede in de pool. Volgende week spelen de ploegen opnieuw tegen elkaar weer. Vanuit het zuiden enkele buien. Vannacht koelt het niet verder af dan 12 graden. Overdag schijnt de zon. Er komen ook buien voor. Mogelijk met onweer. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. ugly ass one day.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 het is me niet ongaan tot het einde van de laatste, als in de rij. Hey, maar je hart doet klop, klop, klop, klop voor mij. We draaien om elkaar heen nu. En dit wordt langzaam een probleem nu. Want je rent er weg van en zit thuis bij je mama, ik zit in je systeem nu. Je wilt me niet meer zien op woensdag, maar vrijdag sta je op m'n slot.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 ik To ignore everything I say to in the thick of it.